8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Anders Breivik, vandaag in Oslo voor de rechter. Australië en Maleisië ruilen vluchtelingen en Uruguay wint Copa Amerika. Anders Breivik wordt vandaag aan de rechter voorgeleid. De 32-jarige Noor heeft in een politieverhoor al toegegeven de terreurdaden van vrijdag in Oslo en op het eilandje Utoya te hebben gepleegd.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 Uruguay heeft de Copa America gewonnen, het Zuid-Amerikaans voetbalkampioenschap. In de finale in Buenos Aires werd Paraguay met 3-0 verslagen. Diego Forland scoorde twee maal nadat Luis Suarez de score had geopend. Het oud ajaxiet werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Het is de vijftiende keer dat Uruguay de Copa America wint en daarmee is de ploeg recordhouder. Vorig jaar werd Uruguay al vierde op het WK in Zuid-Afrika.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 De slachtoffers in Afrika hebben uw hulp nodig. Maak vandaag nog een gift over naar Giro 555. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Noorwegen probeert te herstellen van de schok van de aanslagen. De laatste paar dagen heeft ons zien dat Noorwegen samen staat zegt Prins Hakan van Noorwegen. Wat heeft Anders Breivik gedreven tot het plegen van de aanslagen? Dat vragen we aan hoogleraar forensische psychologie, Jalmar van Marlen. Wilco Boom gaat in op de aandacht die Breivik in zijn uitgebreide manifest... had voor Nederland en de Nederlandse politiek. Maar Noorwegen rouwt vooral vandaag om de slachtoffers van de aanslagen. Om 12 uur vanmiddag is er een minuut stilte in Noorwegen. Ook de regering van Zweden heeft de bevolking opgeroepen stil te staan... bij de slachtoffers van het bloedbad dat Anders ik aanrichtte. 93 mensen kwamen om het leven. Verslaggever Jessica van Spengen is in Oslo. Uh, Jessica, gaan de Nooren vandaag wel naar hun werk? Ja, het is hier tussen haakjes een gewone maandag. De winkels gaan open, mensen gaan gewoon naar hun werk... Gisteren stond ik nog bij een afzetting hier te kijken, want een aantal straten is nog afgezet, omdat er veel schade is aan gebouwen. Mogelijk dus instortingsgevaar, of he, dat mensen niet in de buurt uh, kunnen komen. Daar staan nog bewapende militairen, en dat geeft in een vrij land wel een heel vreemd gevoel natuurlijk. Ik sprak daar ook een man, en die was daar ook toen de bom afging. Hij zei, ik werk hier op de hoek, en dat wordt morgen wel even gek als ik dan weer, oh pardon, naar mijn werk uh, moet lopen. En dat ik hier dus telkens wel weer langs kom. Dus dat... Dat zou wel even gek zijn. Ik neem even een slokje. Hm. Vandaag uh, wordt er dus die minuut stilte gehouden. De Noorden doen daar volop aan mee om 12 uur. En buurland Zweden houdt dus ook mee. En alle ogen zijn gericht op die voorgeleiding hè, vandaag. Anders blijf ik, ik word voorgeleid. Hij zou willen verschijnen in een uniform. Gisteren werd gezegd dat hij niet mocht praten. Nu wordt gezegd dat hij dat misschien wel moog, mag. En daarom wordt er ook gezegd, dan doen we het niet openbaar. Maar omdat hij mogelijk zijn denkbeelden dan openlijk kan verspreiden. Oké. Okay. Hey, we hebben gisteren um, de beelden van de herdenking in de kerk gezien. Uh, de premier toonde zich in zijn toespraak heel betrokken en emotioneel. Uh, Prins Hakon en zijn vrouw zijn bij de slachtoffers in het ziekenhuis ja. geweest. Um, is dat ook jouw constatering dat de betrokkenheid heel groot is in, in Noorwegen? Ja, dat zag je bij het eiland ook al van de week. Toen kwam de premier en de koningin en de koning waren daar ook bij. En de premier ging echt knuffelen met mensen. Hij ging door zijn knieën, hij raakte ze echt aan. Uh, je zag hem echt, nou ja, nog net niet meehuilen. Dat was echt heel erg opvallend. En gisteren was er dus een grote dienst hier in de Domkerk in Oslo. En uh, ja, daar zag je dat eigenlijk ook wel weer. Uh, hoe, hoe persoonlijk hij is. Hij, hij zegt ook in zijn toespraken heel persoonlijke dingen. Hij zei ook vooral van: jongens, laten we zorgen dat dit verbindt en dat we juist niet van elkaar wegdrijven. Het geweld moet niet de overhand krijgen. We moeten dit oplossen door juist meer, democ meer democratie, meer verbinding. Dat was vooral zijn boodschap. Je zag weinig beveiliging bijvoorbeeld eromheen. De koningin loopt gewoon tussen de mensen door en ook de premier is heel toegankelijk. Laten we even luisteren naar wat ooggetuigen. We had several shoots, Five, I think. We horen schoten. Een begeleider zegt dat we moeten like rennen voor but, uh, een man die eruit ziet als een politieman. To we rennen uh, het huis to op het eiland binnen. Ze dus zeggen, doe de ramen um, dicht, zet de bedden voor de deur, after. doe de deur op slot. Uh, maar hij schiet stops. door de deur, and door de ramen. The door de ramen. Is Een meisje wordt geraakt. Suddenly there's someone breaking into the window. We thought it was him. Botseling komt er iemand binnen that via het raam. We denken eerst dat um, hij het is, police. maar het is de politie. Everyone was terribly afraid, but we know uh, we knew that now it was okay. Uh, when we went out, we see several bodies. Have been shot in the face. Toen kwamen we buiten, overal lichamen. Mensen waren in hun gezicht geschoten. Het leek wel brandwonden. Later hoorde ik dat er een groep door hem was meegenomen, zogenaamd Veilig het Huis in. Maar iemand in de ruimte ernaast hoorde hoe hij ze één voor één neerschoot. Ja, wat ik heb gehoord van mensen die hem gezien... is dat hij he heel kalm was als hij ging. Hij wist waar hij ging. Was er paniek op panic eiland? Yes, the Maar het maakt me trots Er was paniek, maar ik ben trots, want ik heb gezien dat jongeren elkaar in zo'n situatie helpen. Ja. Uh, makes... En yeah. had een mate. Er was ook he nog het verhaal van een vriend van mij. People the die heeft 15, 15 mensen meegenomen in een boot. No, policeman. He had cut off the motor. The De netpolitie had die boot onklaar gemaakt. Put up 15 or 16 people. Maar ze hebben Also picked up more people in life. Ze hebben zelfs onderweg nog mensen in de boot getrokken. They were shot at. En dat terwijl er op ze geschoten werd. Probably saved about 16 to 20 people. What will you do the next couple of days? Trying to realize what happened. Het moet allemaal nog tot me doordringen wat er precies is gebeurd. Ik heb al dagen I niet gehuild. Ik heb amper geslapen. I don't dare to sleep because I'm afraid he's coming after me. Dat durf ik niet, want ik ben Still, bang dat hij achter me aankomt. Things I was about 15 to 20 friends. Uh, it's... It was supposed to be a nice camp and now this happened. Yeah. I was there last year and had a fantastic time. This is the. Uh, Vorig jaar was het camp uh, fantastisch. Uh, en dan yeah. dit. So, hij begint in Oslo so en daarna Stopt komt hij naar Oslo, ons, omdat hij weet dat de politie in Oslo uh, toch te druk is om te komen. But as Jens says. Maar zoals de premier yeah, het zei, ze krijgen state ons state niet klein. We are je and we will make this one way or What do you think about the guy who did this? I think he has a really big problem. Ik denk dat de dader een groot probleem heeft. It is this what's uh, a cold heart. Zo is uh, he dit dates in koude bloede. Is in new where he was going. How can someone do something like this? Uh, it's yeah. No words for it. No. Indrukwekkende ongetuigenverslagen opgetekend door onze verslaggever Jessica van Spenge. Ja, die Breivik was geobsedeerd door de komst van moslims naar Europa. Op internet publiceerde die je manifest met als titel 2083 een Europese onafhankelijkheidsverklaring. En dat gaat vooral daarover. En Nederland wordt daarin veelvuldig genoemd. Wilco Boom in Den Haag. Welkom wat schreef Breivik over ons land? In het 1500 pagina stellende stuk wordt heel vaak verwezen naar Nederland en er wordt voortdurend beweerd dat de islam en moslims hier, zoals in heel veel andere West-Europese landen, steeds meer invloed krijgen. En eigenlijk zijn ze volgens Breivik hier de baas, de moslims, en hebben autochtone Nederlanders niks meer te vertellen. PVV-leider Geert Wilders die wordt heel vaak uh, geciteerd. De schutter is kennelijk een groot bewonderaar van hem en hij beschrijft Wilders als een van de weinigen die uh, het tijd nog probeert te keren. Het is overigens wel goed om hier te zeggen dat Wilders afgelopen zaterdag al uh, de man een gewelddadige zieke geest heeft genoemd. En benadrukt dat, uh, dat hij alles afschuwt waar die man voor staat en, en wat hij heeft gedaan. Ja, En jij noemt Wilders, maar dat is niet de enige Nederlander hè, die met name wordt genoemd. Nee hoor, zeker niet. Hij haalt bijvoorbeeld ook uh, de Arabist Hans Jansen aan. En heel veel andere mensen en gebeurtenissen die te maken hebben met de aanwezigheid van moslims hier, die komen in dat enorm lange stuk aan, aan bod. Hij citeert bijvoorbeeld minister Donner, die ooit gezegd heeft dat in Nederland de sharia-wetgeving kan worden ingevoerd als twee derde van de bevolking dat wil. Hij noemt Paul Scheffer, de publicist van het pamflet over het multiculturele drama, uh, ongeregeldheden met Marokkaanse jongeren in Slotenvaart en in Gouda, uh, Gregorius Nekschot. En, en er staat ook een pleidooi in om Ayaan Hirsi Ali de Nobelprijs voor de Vrede toe te kennen. Nou, is de vraag of die 1500 pagina's allemaal zijn volgeschreven uh, door Breivik. Kun jij dat beoordelen? Nee, ik kan het niet beoordelen. Uh, het is in elk geval zo dat veel hoofdstukken zijn ondertekend door een zekere Fjordman. Dat is ongetwijfeld een pseudoniem. En het is onduidelijk wie daar achter schuil gaat. En deze fjordman heeft zich op internet intussen uh, gedistanceerd van de schutter. Maar de schutter is het klaarblijkelijk wel eens met de, de opvattingen van die fjordman. En ook met Wilders, want anders had hij ze natuurlijk niet allemaal opgenomen in dat enorme epistel dat hij via internet uh, openbaar heeft gemaakt. Is zijn gedachten goed samen te vatten of te scharen onder een uh, specifieke stroming? Nou, gedachtegoed lijkt me uh, ja, dat is een, een moeilijk woord in dit verband. Veelzeggend is de titel misschien een, een hoofdstuk dat heet De naam van de duivel, cultureel marxisme, multiculturalisme, globalisme, feminisme, emotionalisme, suicidaal humanisme, egalitarisme, een recept voor een ramp. Ja, wat moet je zeggen over zo'n zo opvattingen, of zo'n opzomming... een gedachtegoed uh, verondersteld uh, nadenken. Uh, je kunt in elk geval zeggen dat de belangrijkste grief van deze massamoorden... naar massa de komst van moslims naar Europa is. Ja, en hij heeft daar de rechtvaardiging in gevonden... om in koele bloeden een, een massaslachting aan te richten. Verslaggever Wilco Boom, dank. Dat manifest van Breivik, dat is voer voor psychiaters natuurlijk. We gaan erover praten met hoogleraar forensische psychiatrie, Janma van Marlen. Meneer van Marlen, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft dat manifest bekeken. Natuurlijk niet alle 1500 pagina's nog helemaal doorgenomen, maar vooruit. Wat, wat kunt u misschien al wel zeggen voor, voor, over de eerste indruk die u heeft gekregen? Nou, de eerste indruk die ik al kreeg was uh, eigenlijk uh, dezelfde... Die bij mij gewekt werd door destijds de Oklahoma-bomber, die McCree, die toen in Oklahoma een heel uh, groot gebouw in, heeft opgeblazen. Ja. En uh, met name was dat ook eigenlijk gewoon heel, heel ja, hoe moet je dat zeggen, heel neonatie-achtig zal ik maar zeggen. Ja. Uh, natieachtig in de term van dat zuiverheid uh, en uh, eigen land weer helemaal uh, voorop werd gesteld en dus de vergelijking met mijn kamp van uh, van Adolf Hitler sprong mij wel meteen in de geest. Mm. En er werd ook een vergelijking gemaakt met uh, Nederlandse Tristan van der Vlis. Maar opvallend is natuurlijk dat de, deze, uh, anders bedrijf ik, geen zelfmoord heeft gepleegd. Maar zelfs ook in dat manifest een soort ja, presskit heeft gemaakt. Hè, voor de wereldpers zo lijkt het. Met allemaal foto's van zichzelf in verschillende outfits en poses. Wat, wat zegt dat over hem? Nou, dat het in ieder geval uh, niet iemand is die uh, een ernstige psychische stoornis heeft.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 en noem maar op, maar uh, dit hele manifest doorgelezen... heb, de, heb ik geen duidelijke uh, tekenen van, ik zal maar zeggen... psychopathie of psychose mm -hmm. of, of dat soort persoonlijkheidsstoornissen kunnen, uh, kunnen treffen. En nou, Eerder is het inderdaad een politiek zoals uh, ja, heel fundamenteel recht, zal ik maar zeggen. Ja, ook opmerkelijk vond ik dat hij uh, beschreef dat hij veel vrienden had. Een stuk of vier, vijf vaste vrienden. Um, ja, hij, was allerminst, ja. hij was allerminst geïsoleerd, zo ja, lijkt Ja, nee, daarom dus ook oppassen dat je niet meteen hier de term autistisch of Asperger uh, opdrukt, want waarschijnlijk was het uh, geen gestoorde mens, maar een, een politicus ala Osama Bin Laden, zal ik maar zeggen. Hm. En hij uitte zi had... ja, zich ook hè. Op, op internet, had het herkend kunnen worden, denkt u? Nou, het probleem is, als je hiervoor lijsten gaat maken of. Uh, uh, andere aanwijzingen voor gaan geven. Het zijn de oudere mensen die erop lijken, maar het niet doen, is veel veel groter dan de mensen die erop lijken en het wel doen. Mm -hmm. Dit komt zo vaak naar voren. Dit valt niet in een gewone bevolking te voorspellen. Tenzij we natuurlijk allemaal jonge, blonde mensen hè, met, met rechtsfascistische ideeën gaan opsluiten. Maar dat, dat is natuurlijk niet een oplossing. Nee. Maar, maar, maar, ja, dat is natuurlijk ook moeilijk voor u om aan te geven. Maar waar zit het hem dan wel in dat hij uiteindelijk wel tot die daden komt? Ja, dat is toch de menselijke geest. Waarom is Adolf Hitler Adolf Hitler geworden? En uh, Waarom is uh, Osama Bin Laden Osama Bin Laden? En waarom is deze anders drijf ik is uh, anders breif ik? Hm. van Marlen, hoogleraar forensische Psychiatrie. Hartelijk dank voor uw uitleg. Ja, dank u wel. Goedemorgen. Het is tien minuten voor half negen. U luistert naar het NOS Radio 1. Journaal meer over Oslo vindt u uiteraard op onze website. We gaan naar uh, het nieuws van gisteravond dat als een lopend vuurtje rondging via Twitter, Facebook, uh, nieuwswebsites. U is het allemaal te melden. His Royal Badness Prince gaf een verrassingsconcert in de Melkweg in Amsterdam. Om 11 uur ging de kassa open en al ruim van tevoren stond er een enorme rij. En in die rij onze verslaggever John Sarbach. Hoe zijn jullie te weten gekomen dat er een verrassingsconcert was? Uh, ik hoorde het via hem, via de Telegraaf-website. wat had uh, Breaking News op de website gezet. Hij had gewoon even de Telegraaf geopend, uh, toevallig? Of? Nou, ik zat op mijn iPhone uh, tour de jour te kijken. Ik denk, nou, hup, tas inpakken en weggeven. Niet over nagedacht? Nee. Even hem opgebeld en gaan. Met de auto uit leiden gekomen. Helemaal uit Leiden? Ja, uit Leiden gekomen, ja. Als een gek hier naartoe gereden? Ja, we zijn, eh, uh, nou, denk ik 20 minuten gereden, ja. Hoeveel snelheidsovertredingen heb je gemaakt? Ja, dat werken van de week pas, denk ik, in de brievenbus. Maar het is zijn auto dus. Oh, dus jij moet betalen? Ja, dat zien we nog wel, we splitten. Wat gaat de kaartje doen? Geen idee. Dat stond er niet bij, hè? Echt geen idee. de tickets die je hebt gekregen? Ja. misschien wel nog wel een duur concert. Ja. Nou ja, één keer in je leven moet je hem gewoon zien, hè. Edwin van Andel is programmeur bij de Melkweg. Hoe is het u nou gelukt om Prins hier te krijgen? Uh, hoe het nou gelukt is? Ja, um, gisterochtend uh, werden we gebeld. Uh, we hadden al gezegd dat we beschikbaar zouden zijn hè, om te beginnen. Omdat we wisten natuurlijk dat hij in uh, Nederland zou spelen deze week. Uh, dus dat hebben we gemeld bij uh, het boekingskantoor. En gisterochtend werden we gebeld dat, uh, vanwege dat er in Noorwegen concerten versplaatst moesten worden... vanwege de toestand daar en uh, de vervelende situatie. Dat hij in ieder geval in Amsterdam wilde repeteren vandaag. En dat er de kans was dat hij morgen in de Melkweg zou spelen. Maar het is allemaal nog onzeker. Maar of onze zaal beschikbaar was voor uh, repetities. En zo is het begonnen. En vanavond om acht uur uh, bleek dat het was hij hier aan het uh, oefenen. Had hij er zin in om een concert te geven. Dus toen hebben ze me gevraagd of we uh, genoeg personeel te been konden brengen. En dat is gelukt. Verrassing... Dat hij hier speelt vanavond. Ja, natuurlijk. Een hartstikke leuke verrassing. Ja. Niet alleen voor het publiek zelf, maar ook voor de melkweg. Ja, want we hadden gedacht dat het morgen zou zijn. Als het zo door zou gaan. Dus vandaag is gewoon een extraatje. Deze hebben we wel binnen. En morgen misschien ook nog? Wie weet. Je weet het nooit bij hem. Hij is heel grillig. En hij doet wat hij zin in heeft. Maar het zou kunnen. We sluiten niks uit. Geef je de moed al op? Ja. De reis ook enorm, hè? Het ja. heeft echt geen zin. Nee, het is al bijna 12 uur. Dus, uh, maar je kan niet pinnen en ik heb niet genoeg geld bij me. Dus ja. Morgen misschien nog een kans. Echt waar? Zie je weet het nooit. Ja, dat is waar. Dan nou, ga morgen weer staan. Maar... Twitter, Facebook, alles in de gaten houden. Ja. En iets eerder komen. Ja, ik was, ik was er eigenlijk pas om 11 uur te laat. dus. Balen. En de volgende keer genoeg geld in je port. Ja, ik wist dat, ik, dacht, ik kan toch wel pinnen daar, maar dat kan niet. Succes. Dankjewel. Twitter en Facebook, veel foto's van mensen die het wel gelukt is binnen te komen. En uh, daarover schrijven, het was een wervelende show. En vanavond dus wellicht weer in de Melkweg. We worden verslag van John Sarbach. Vijf en half negen, tijd de komende weken ook voor onze radioroute. Vorig uur berichtte Mark-Robin Visser over een wijkcentrum in Heerenveen... dat ondanks stevige bezuinigingen toch open kan blijven. Het is de vraag hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen. De NOS-radioroute. Het Radio 1-journaal duikt in de gevolgen van de crisis en de bezuinigingen. De NOS-verslaggevers gaan op zoek naar de veerkracht van Nederland. Met deze week... Mark-Robin Visser. Nee. We hebben net al even in de keuken gekeken. De keuken die blijft er gewoon bij, hè? Ja, die blijft erbij. Ja. Die is heel mooi. Want Echt. er gaat hier wel het een en ander veranderen in het, in het buurtcentrum. Ja. Het wordt kleiner. Wij hebben aan deze ruimtes genoeg. Kijk aan. Nou, dan is iedereen tevreden. Ja, we hebben allemaal wat water bij de wijn gedaan. <laughs> zeg, meneer Vlootman, u bent directeur van, van de welzijnsorganisatie... Ja, dat, uh, dat klopt. Kaleidoscoop heet dat in, in Heerenveen. In ja. uh, jullie moeten fors bezuinigen. Uh, ja, dat klopt. Hoe uh, fors? Nou, Dat is bij elkaar over twee jaar gezien een derde van het budget. Uh, rond 600.000 euro op een budget van 2 miljoen. Ja. Het komt erop neer dat we natuurlijk eerst hebben gekeken van wat doen we nu eigenlijk voor de gemeente precies. Ja. Wat vinden we daar gezamenlijk van, van de belangrijkste waarden? En hoe kun je, waar we toch met z'n allen moeten zoeken naar een oplossing. Ja. Vinden naar, naar, naar creatieve manieren. Ja. De wethouder is ook maar even gekomen. Heel goed, meneer Hartsuiker. Ja, dank u wel. Komt u hier vaak? Ik kom hier regelmatig. Ja? Wat ja. doet u dan? voor Jassen, of de kokenclub of de kinder. Nee, kinderdisco zal het wel niet zijn. Ja, meestal ben ik hier officieel oh. en word ik uitgenodigd. Dan kom, maar dan kom ik hier ook heel graag. Want er gebeurt hier nogal wat, hè? Ja, er gebeurt hier altijd heel veel, al heel lang. Al jaren. We hebben al eerder gehoord dat de vrijwilligers allemaal ontzettend enthousiast zijn. Dat het ook echt mensen zijn die, er, die ervoor gaan. De vraag is alleen of je daar als gemeente geld in moet stoppen in zoiets. Nou, dat is de vraag. De, de rol van de overheid die verandert enorm. Uh, wij moeten als gemeente ook, net zoals de welzijnsorganisatie, enorm bezuinigen. We hebben een hele slag gedaan, maar we willen ons huis dat boekje op orde houden en blijvend houden. Dat is heel belangrijk. En dat betekent dat je keuzes moet maken. Ja. En vorig jaar heeft de gemeenteraad er toch een aantal zware keuzes gemaakt voor wat bezuinigingen. Ja. En ja, daar viel ook de welzijnsorganisatie onder. En die moet dan ook haar eigen keuzes weer maken. Uh, meneer Duiker, u zit in de gemeenteraad van Heerenveen voor de Partij van de Arbeid. Klopt. En u heeft zich altijd ingezet voor dit buurthuis. Waarom? Het is buitengewoon belangrijk dat dit behouden blijft, in ieder geval de functie behouden blijft. Dat het ook nog niet in dit gebouw grotendeels kan plaatsvinden. Dat is helemaal fantastisch. Maar meneer Vlootman van de Welzijnsorganisatie, het, het had een haar gescheeld. Nou ja, het is natuurlijk een, een, een best lastige opdracht om een stuk terug te gaan in budget. En tegelijkertijd zorgen dat, het, dat iets overeind blijft. Um, hmm. Dus we hebben echt moeten zoeken naar uh, wat de mogelijkheid is. We kregen direct uit de wijk de signalen dat mensen zeiden van nou dat willen we niet. We hebben een actiegroep opgericht. Inderdaad en daar heb ik ook wel een aantal keer voor gestaan om uit te leggen hoe dat kan. Maar tegelijkertijd hebben we gezegd van we willen samen zoeken naar een oplossing. Ja. En dat is uiteindelijk nu ook gebeurd. Ja, nou dat klinkt heel romantisch samen zoeken naar een oplossing. Maar als er geen geld is dan is dat toch meneer de wethouder vaak best wel lastig. Ja, dat is ook lastig. Maar we zien hier in heel veen zelf, ook in de gebieden, dat met minder geld of met weinig geld soms hele mooie dingen tot stand komen. Wij staan hier nu, ik neem aan, even denken, meneer Van der Zaag... dat dit een grote zaal is. Ja, dit is voor ons een grote zaal, Er ligt ja. nog een, een van de plusje speelbal ligt daar op de ja, grond. Je dat is... Uh, Je kunt hier van alles. Hier kunnen we inderdaad van alles. Hier worden ja, 80% van alle activiteiten georganiseerd. Ja. Uh, we ik hier, heb een uh, lijstje gemaakt. Klaverjas, Brits, koersbal... De vrouwengroep, biljart, creatieve les, kinderdisco, kookles? Ja, nou, dat zijn er inderdaad een aantal van. En, uh, er zijn een aantal nieuwe activiteiten die ontplooit gaan worden. U heeft er hard voor gevochten met, ja. uh, met de andere vrijwilligers? Zeker, we hebben heel veel uh, vergaderd en bij elkaar gezeten. En uh, ja, de stichting opgericht. U heeft ook pijnlijke maatregelen moeten nemen. Uh, u vraagt een bijdrage vanaf na de zomer? Ja, dat is. Uh... Ja, dat was onontkoopbaar. We, om het te draaien onderhouden moet er geld komen. En als je dat uh, laagdrempelig weet te houden, en dat hopen we dat dat lukt, ja. en dan moet iedereen met 1 euro bijdragen per activiteit, moet het kunnen. Klaverjassen voor een euro, dat is een koopje. Ja, natuurlijk moet het we wel waakzaam zijn. Want in het verleden zijn ook dergelijke bezuinigingsslagen geweest. En dan zie je wel dat je een opleving krijgt. En dat gaat juist om de, de langere termijn. Ook als het gaat om wijken en dorpen. Maar zou je nou kunnen zeggen dat hier in Heerenveen toch een klein wondertje gebeurd is? Nou, een wondertje. We, zijn, we hebben met z'n allen heel erg veel moeten, uh, moeten werken. We hebben ook enorm veel van elkaar moeten, moeten slikken. Want het was natuurlijk best een heel uh, lastig proces voor alle partijen. Maar zeker ook voor het welzijn. Uh, en we hebben toch uh, denk ik, uh, goed met elkaar ervoor gezorgd dat we in contact bleven, bleven praten. En hebben gezocht, uh, ook in onderhandeling, naar goede oplossingen. Dit is het optimale, dat zou ik zeggen. En zo is wijkcentrum De As toch uh, in de Phoenix dat... weer, wederom... Uit de As huh? ontreizen, ja, <laughs> inderdaad. Ja. Gaan we hier een, ja. Dat is ons nieuwe logo geworden, de Phoenix. die uit ja? de As ontreist. Uh, ja, we gaan zorgen dat het gewoon lukker gaat. Uh, wij zien het zitten. De radioroute loopt verder in onze middagavonduitzending... want die is er weer gewoon vanaf half vijf. Mark Robin Visser maakt de radioroute deze hele week. En na half negen hebben we het over de stresstest... van de kerncentrale in Borselen. We spreken met de baas van Borselen. Nederland staat steeds vaker vast. Dat kost tijd, geld en het vraagt veel van het milieu. Daarom biedt NS, werkend Nederland, een uitstekend alternatief. Flexreizen.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 Breivik heeft bekend dat hij verantwoordelijk is... voor de aanslag op het regeringsgebouw in Oslo... en het bloedbad op het eilandje Uteja. En hij wil dat de zitting openbaar is. Want hij wil graag uitleggen waarom hij tot zijn terreurdaden is gekomen. En de politie wil hem juist geen podium geven... om voor de wereldpers zijn ideologie te verspreiden. Noorse media reageren verdeeld, zegt correspondent Dirk Evers. In de Noorse media zijn er stemmen opgegaan om hem door te zwijgen, om hem niet aan het woord te laten komen. En daar zegt de krant Van Bergen, nee dat mogen we niet doen. Doodzwijgen van, van gedachten is, is geen goede zaak. We hebben een open samenleving, een democratie. Laten we dan al die gedachten ook uh, uh, ja aan het woord laten komen, maar laten we er kritisch tegenover staan. Dat is de beste manier om ze te bevechten. Vanmiddag om 12 uur wordt in Noorwegen een minuut stilte gehouden... voor de 93 doden die vrijdag vielen. Ook Buurland Zweden heeft de inwoners gevraagd om stil te zijn. Volgens de Noorse krant Aftenposten wilde Breivik op Uteuja ook oud-premier Brundtland doden. Ze had daar een toespraak gehouden en ze was vertrokken voordat Breivik aankwam. Brundtland was drie keer premier en het boegbeeld van de Arbeiderspartij in Noorwegen. Australië en Maleisië hebben een overeenkomst gesloten over het uitruilen van vluchtelingen. Komende vier jaar mag Australië 800 bootvluchtelingen naar Maleisië sturen. En in ruil daarvoor komen er 4000 erkende vluchtelingen vanuit Maleisië naar Australië. Premier Gillard wil mensen ontmoedigen om illegaal naar Australië te komen. Het land kent steeds meer vluchtelingen uit landen als Afghanistan en Sri Lanka... die in gammele bootjes de oversteek naar Australië wagen. Die vluchtelingen zitten in overvolle opvangcentra en het regime is streng en die situatie heeft al een paar keer geleid tot rellen. De vluchtelingenruil met Maleisië heeft binnen de Australische politiek tot felle kritiek geleid. Het kamermeisje dat oud-IMF-topman Dominique strauss kahn beschuldigt van verkrachting, heeft een interview gegeven aan het weekblad Newsweek. Ze beschrijft daarin hoe Strauss-Kaan haar op zijn hotelkamer tot orale seks dwong.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 Honderden homostellen in de staat New York zijn gisteren getrouwd. Het was de eerste dag dat het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht in die staat is toegestaan. Een onbeschrijfelijk moment, zegt deze kerstverse echtgenoten. It was just so amazing. It's it, de it's it's the only way I can describe it. I I lost my breath and a few tears. And it's it's it's indescribable.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 En dat was de derde goal van Uruguay. Dat land heeft de Copa America gewonnen, het Zuid-Amerikaanse voetbalkampioenschap. In de finale in Buenos Aires werd Paraguay verslagen met 3-0. Diego Forlan scoorde twee keer en Luis Suarez opende de score oud-Ajaxid, en werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Het is de vijftiende keer dat Uruguay de Copa America wint en daarmee is de ploeg recordhouder. Vorig jaar, u weet het nog wel, werd Uruguay vierde op het WK in Zuid-Afrika. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is droog en in een groot deel van het land vrij zonnig. In het noorden en noordwesten neemt de bewolking al toe... en de rest van de dag verloopt in deze gebieden bewolkt en regenachtig. De rest van het land houdt af en toe zon... maar maakt vanmiddag ook kans op een enkele bui. De westenwind is matig van kracht... en de temperatuur komt uit tussen 17 graden op de Wadden... en 20 in het zuiden van het land. Vanavond en vannacht is er veel bewolking en lokaal valt wat regen. De temperatuur zakt naar een graad of 12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 ANW-verkeersinformatie. Het is relatief rustig op de weg. Er staan een paar korte files op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... bij Nieuwe 2 kilometer, door werkzaamheden. Verkeer naar het zuiden kan het beste omrijden via de A12 en de A27. De A9, Alkmaar richting Amstelveen, bij Knopendraasdorp 2. 2. Het is wat drukker op de A10 Noord, richting Den Haag. Er staat tussen de afrit Volendam en Zeeburg, 3 kilometer. If you need me, call.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 Het is uh, zeven minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ze komen er maar niet uit. De Amerikaanse president Obama en het congres over de vraag... hoe het schuldenplafond van de Verenigde Staten moet worden verhoogd. En 2 augustus, dat is de deadline, dat komt gevaarlijk dichtbij. Als de Verenigde Staten de schulden niet kunnen afbetalen... dan heeft dat grote gevolgen voor de economie. Afgelopen weekend is er weer druk overlegd in het Witte Huis, in het congres... tussen de democraten, tussen de republikeinen, maar alles zonder succes. Correspondent Jacqueline Ekman in Washington vertelt waarom het zo moeizaam gaat.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 Nou, ja, Zo gaat dat maar door. Ondertussen kijkt China met argusogen ogen naar de padstelling in de Verenigde Staten. Want China heeft heel veel Amerikaanse waardepapieren in bezit. Dadong, de Chinese tegenhanger van westerse kredietbeoordelaars zoals Moody's en Standard Poor's, heeft de Amerikaanse kredietwaardigheid al verlaagd. En als de Amerikanen niet snel een oplossing bedenken voor hun schuldenplafond, dan draait Dadong de kredietwaardigheid nog verder terug, weet onze correspondent in China Wouter Zwart. Amerika's schulden. Je kunt ze bijna horen oplopen. En op internet zijn ze ook real-time bij te houden: 14 biljoen, 526 miljard 600 miljoen dollar. 700 miljoen, 800 miljoen, 900 miljoen. Een groot deel van die schuld wordt gefinancierd door staatsobligaties en andere waardepapieren te verkopen aan het buitenland. En laat China, nou, de grootste koper daarvan zijn. Want China heeft door zijn snel groeiende economie bijna een omgekeerd probleem. Namelijk een overschot aan cash, aan buitenlandse reserves. 3 biljoen 200 miljard dollar. Maar wat als dat geïnvesteerde overschot ineens zou verdampen omdat Amerika zijn schulden niet meer zou kunnen betalen? Uh, is dat is China's grootste zorg, zegt Guangzhenjong. President van kredietbeoordelaar Dagong Zeg maar de Chinese tegenhanger van Moody's en Standard Poor's. is Waar die westerse bureaus mee dreigen, heeft Dagong al gedaan. Het verlagen van Amerika's kredietwaardigheid. Van triple E naar AA E naar zelfs E. En als de VS niet snel komt met een oplossing voor hun schuldenplafond, dan haalt Dagong die kredietwaardigheid nog verder omlaag. Het uithollen van Amerika's industrie... het feit dat de reële en de financiële economie niet meer synchroon lopen... is de kern van Amerika's probleem, zegt meneer Guan. Amerika's financiële wereld heeft in de goede jaren een schijn-economie veroorzaakt. Een bubbel. En wie die bubbel maar blijft financieren met geleend geld, creëert een crisis. Eigenlijk zegt Guan staat Amerika er gewoon slecht voor. Zelfs al zou er een nieuw noodplan komen om de geldhoeveelheid weer te verruimen, dan nog lost het op de lange termijn weinig op, want het probleem wordt alleen maar erger. En dus klopt China deze dagen hard op Amerika's deur. Niet alleen om te voorkomen dat China's de goede zullen verdampen... maar ook vooral voor het algehele belang. Want Amerika in een nieuwe crisis en een financieel getroffen China... zouden heel slecht zijn voor de gehele wereldeconomie. Zorgen dus ook in China. Een bijdrage was dat van onze correspondent Wouter Zwart. De kerncentrale in Borselen neemt extra maatregelen om de veiligheid te garanderen. Die maatregelen zijn bedoeld om de centrale beter bestand te maken tegen de mogelijke gevolgen van aardbevingen en overstromingen. En met nieuwe maatregelen wil de centrale lessen trekken uit de ramp met de kerncentrale in het Japanse Fukushima. Hoofd van de kerncentrale in Borselen, Jan van Kappelle. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Van Kappelle, hoe kan het dat het op 15 punten niet klopt bij de centrale? Uh, ja. Hoe dat kan, uh, het is altijd zo dat als je een onderzoek doet, zeker wanneer je vanuit nieuwe gezichtspunten kijkt, nou, daar is na Fukushima wel sprake van, dan is het te verwachten dat je altijd dat vindt. Uh, van belang is dat wij geen uh, enorme dingen hebben gevonden die de veiligheid werkelijk uh, bedreigen. Maar als het in Fukushima niet zo mis was gegaan, had u dan deze stresstest stress ook gehouden? Uh, dan hadden wij deze specifieke test niet op deze manier gehouden, nee. Betekent dat ook dat u in het verleden dus geen rekening heeft gehouden met zoiets als aardbeving en vloedgolven? Jawel hoor. Wat we nu alleen vooral geleerd hebben uit Fukushima is dat je heel veel uh, middelen, we hebben heel veel verschillende uh, middelen die we erin kunnen zetten in allerlei soorten van ongevallen, uh -huh. dat een aantal daarvan op meer manieren te gebruiken zijn dan we in het verleden uh, hadden bedacht en voorzien. En dan willen we ook dat ze in die omstandigheden nog steeds bruikbaar zijn. Maar wij begrijpen dat vooral um, bijvoorbeeld de afspraken met um, andere partijen nogal vaag waren. Bijvoorbeeld als het gaat om zoiets belangrijks als um, generatoren die nodig zijn om de kerncentrale gaande te houden. Ja, we hebben een eigen mobiele generator. Uh, maar als je zoiets van buiten wil halen, dan zijn daar inderdaad wel, wel contacten over. Maar we hebben geen contracten bijvoorbeeld. Aha. Dus je zou deze afspraak kunnen verbeteren. Of het nodig is of niet. Heel simpel is dat het onderzoek zoals de Waander het voorschrijft zegt dat je die eigenlijk zou willen hebben. Ja. Dus dat is sowieso een verschil met de huidige situatie. Nou ah ja, dat, dat zag je natuurlijk in Fukushima, dat dat juist nodig was op dat moment. Want dat ja. gaf het grootste probleem, namelijk dat uh, de reactoren alsmaar warmer werden. Dat klopt. Je zag er ook dat die middelen wel degelijk kwamen. Uh, wat je ook zag is dat door de ver verwoeste infrastructuur veel van die dingen niet konden komen. Je zag ook dat sommige dingen uh, in verkeerde uitvoering uh, onderweg waren. Dus dat kon daar wel degelijk verbeterd worden. Dat had ook heel veel geholpen. En dat is ook de reden waarom eigenlijk heel de wereld, en wij dus ook, eh, dat te hard te nemen en eh, kijken hoe we dat verder kunnen verbeteren. Ja, u zegt, dan trekt u lessen uit dat wat er in Fukushima is gebeurd. Um, dat, dat is begrijpelijk en dat is natuurlijk heel goed. Maar we lezen ook dat primaire koelsystemen, dat daar onderdelen van uh, al sinds 2006 niet meer zijn getest. Nee, is, dat, is dat normaal? Ja, nee, dat, is, uh, dat is ook niet het geval. Primaire koelsystemen sowieso niet. Nee. Uh, ik, dan Wat? vraag ik mij af welk onderdeel u we precies over hebt. In ja. 2006, er is een, een, een, een klep die wij in 2006 hebben gemodificeerd. Precies, de hem Dat is een overstromingsbestendigheid onderdeel van het normale koelwouwsysteem. Uh, op zich geen veiligheidsprobleem, maar je wilt het wel heel houden vooral huh. dat je in bedrijf wil zijn. Maar dan moet u toch gewoon regelmatig testen? Ja, we hebben daar een aan voorziening aangebracht om hem goed te kunnen testen. Hij is in 2006 ook getest. Uh, hij zal om de paar jaar getest worden. Dat zijn uh, op zich niet, uh, niet direct ingewikkelde dingen. Alleen wij hebben daarbij de laatste stap niet gezet. En we hebben hem niet in een uh, periodiek beproevingsschema gezet. Nou, ja, dat is iets waar we achter zijn gekomen. Wat niet goed is. En wat we dus nu wel gecorrigeerd hebben. We hebben hem uiteraard ook weer getest. Ja, Dus um, u heeft de zaken aangescherpt en dat, dat, dat bleek dus inderdaad nodig te zijn. Aan de andere kant, u heeft het zelf getest, u heeft zelf die stress thuis uitgevoerd. Wilt u het niet nog eens liever door een onafhankelijke instantie laten doen? Oh, dat gaat ook gebeuren. Ah. Uh, sowieso kennen wij ons centraal natuurlijk het beste. Dus het is logisch dat wij hem testen. Het is ook onze verantwoordelijkheid. Uh, Met deze hele specifieke uh, test, eigenlijk dit onderzoek uh, zoals die door Wano is verordineerd, zal de Wano ook komen controleren, onafhankelijk externe partij. Want de eerstvolgende WALO-onderzoek uh, van drie weken is eind volgend jaar bij ons al. En die kijken met name hoe wij met dit soort uh, onderzoek omgaan. Is het wat u betreft op dit moment, want u heeft natuurlijk ook wat tijd nodig... Hè, om bijvoorbeeld die afspraken waar u het over had uh, concreet te maken... over bijvoorbeeld generatoren, om contracten te sluiten met uh, bedrijven in de omgeving wellicht. Uh, hoeveel tijd heeft u daarvoor nodig bijvoorbeeld? Nou, we hebben eigenlijk uh, die, die 15 punten ingepland. Uh -huh. En wij willen die uh, eind van het jaar uh, eigenlijk allemaal uh, opgepakt hebben en opgelost hebben. En wat erbij komt, is dat we nu ook wel bezig zijn met uh, een robuustheidsonderzoek. Zoals dat uh, in het Europese verband gedaan wordt, bij alle kerncentrales. Daar zullen we ook dingen uit leren. Dat is een, een veel beter onderzoek eigenlijk. Oké, okay. dat is een soort Europese grote stresstest, of hoe moeten ja, we dat de, zien? De stresstest wordt die genoemd. Het is een onderzoek naar de, de veiligheidsmarges, okay. waar de grenzen van alle straals precies liggen. Dus hoe, hoe robuust die is voor dingen die je niet voorzien hebt. Hm. Uh, en, en daar zullen we dus marges bij vinden. En ook mogelijkheden om marges bijvoorbeeld te verruimen. Hm. En hoe groter de marge is, des te veiliger ben je, des te meer kan je hebben tegen al het onverwachte. Ja. Uw kerncentrale stamt al uit 1973, hè? toen is hier een bedrijf genomen. Is die straks met alle aanpassingen helemaal up-to-date? Dat is er nu al. Uh, in het Nederlandse systeem, vergunningssysteem, uh, moeten wij elk tien jaar een, een evaluatie uitvoeren en de centrale toetsen tegen de stand der techniek, zowel op regelgeving als uh, bijvoorbeeld ontwerp. En we zijn ook dan verplicht om dat ontwerp aan te passen, uh, zo goed als mogelijk is, uh, tot het eigenlijk weer een nieuwe centrale is. En de laatste keer is in 2006 gebeurd. We zijn ja. nu bezig met de volgende tienjarige evaluatie. Jan van Capelle, hoofd van de kerncentrale in Borstelen. Hartelijk dank dat u ons even te woord wilde staan. Goedemorgen. Goedemorgen. Zo maar weer eventjes uh, iets over Noorwegen. Want ook in Nederland wordt stilgestaan bij de gebeurtenissen in uh, Noorwegen. In de Noorse kerk in Rotterdam bijvoorbeeld. Een reportage zo dadelijk. Eerst maar eens even kijken hoe het is op de weg. Wijnand Zwaan. Ja, werkzaamheden op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Die leveren wat hinder op bij Nieuwegein. Er staat tussen Oude Rijn en Nieuwegein. Twee kilometer file. Die file is te omzeilen door om te rijden over de A12 en de A27. En op de A9, Alkmaar richting Amstelveen, loopt het vast bij knoopend Raasdorp. Daar staat twee kilometer. Dit is het NOS Radio Engine. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Krachtwijken. Voormalig minister Ella Vogela introduceerde de term ruim vier jaar geleden. Maar we horen daar de laatste tijd verdacht weinig over. Ondertussen wordt er in die krachtwijken nog wel degelijk hard aan de weg getimmerd. Soms zelfs letterlijk. Zoals in de Paul Krugerlaan in Den Haag. Slaggever Bart Kamphuis werft de komende week door de Haagse Laan. Hij wandelt er vandaag met projectleider Manisch Dixit rond. De man die de regie voert over het opkalevateren van de weg. In de loop der tijd is er een uh, bepaald verval gekomen. Heel wat uh, goede winkels uh, zijn uh, weggegaan. Dat heeft alles te maken met het veranderend retail-landschap. De winkels die hier zijn, het zijn allemaal uh, papa- en mama-zaakjes. De grote ketens die komen hier niet meer omdat ze veel meer vierkante meters nodig hebben. En die heb je gewoon hier niet. Het zijn hele traditionele panden, uh, oude klassieke panden. Er zijn Turkse groenteboeren gekomen, Surinaamse-Industaanse groenteboeren gekomen. Ja, de traditionele Hollandse bakker, Hollandse slager, die is er inmiddels niet meer. Het heeft ook te maken met de veranderende demografie van uh, dit gebied. Hier uh, tegenover ons staat een supermarkt, de basis E-markt. Die wordt uh, gerund door een uh, Turkse familie. In dit geval is het de familie Akpinar. Ze hebben al uh, twee grote supermarkten hier in deze omgeving. En het bijzondere van deze supermarkten is dat als je kijkt naar de hele keten... van leveranciers, groothandels, producenten van allerlei producten... tot en met de distributeur, dat is de supermarkt zelf, en de klanten... dat is een, een redelijk gesloten economisch stelsel. Het zijn allemaal zowat Turkse mensen die bezig zijn. Ook de transport wordt geregeld door Turkse ondernemers... En uh, je kunt er vinden wat je ervan vindt, maar ik vind het als fenomeen wel een heel bijzonder fenomeen. Wat je eigenlijk veel meer begint te zien. Oké. Okay. En dan hier, laten we daar ook even naartoe lopen. Een uh, prachtig kleurrijk uh, winkeltje. Dat heet uh, Hier is uh, Kokki. En dat is een hele uitdragerij van verschillende Hindoestaanse spulletjes. Hallo, hey, hallo. Ik kom even met meneer Manisch hier kijken. Ja, wat ik maar aan Ja. Een mooi winkeltje, hè? Ja, dat is een uh, typisch winkel. We hebben een aantal van dit soort uh, winkels hier in de Paul Kruglaan. Wat je hier ziet uh, zijn typische spullen... die je uh, gebruikt voor allerlei religieuze uh, rituelen. Uh, Hindoestaanse uh, religieuze rituelen. Een huwelijksritueel, een uh, overlijdensritueel. De hindoes kennen 16 sacramenten. En overal komt er wel een uh, religieus ritueel aan te pas. Dus je kunt hier werkelijk alles kopen... Al dat soort rituelen. En in die zin is het ook een uh, heel belangrijk herkenningspunt voor de Hindustaanse gemeenschap. Niet alleen in Den Haag, maar uh, de verre omgeving. Ja, en het is een grote gemeenschap, 50.000 mensen ongeveer. Uh, Den Haag kent uh, circa 50.000 mensen van Hindustaanse origine. Heb ja, je wat om nog terug opnemen? Het is uh, zeker een winkeltje om even in uh, terug te komen. zie ik daar verderop een uh, hamburgerrestaurant liggen. Ja. En dat is, heb ik begrepen, de enige hamburgertent in Den Haag... Uh, waar uh, halal hamburgers worden verkocht. Dat klopt. Daar hebben we ook gezegd van, ik vind het prima dat jullie hier naartoe komen. Maar dit is een typisch zaak die heel veel uh, jonge werkers nodig heeft. En we willen heel graag dat je met een praktijkschool uit deze wijk werkt met de leerlingen daarvan, om die werkgelegenheid te bevorderen. De kansen te bieden aan die jongeren. En ik moet zeggen, die, die, de ondernemers hadden zelf ook heel veel affiniteit... met maatschappelijk engagement. Waardoor het ook mogelijk is geworden om hier straks 30 leerlingen van die school... niet alleen maar aan stages, maar ook een vooruitzicht te bieden van een baan. Hoe maakbaar is zo'n straat eigenlijk? Ik denk dat maakbaarheid... In, in de gebouwde omgeving een achterhaald idee is. Je kunt wel dingen proberen te sturen en proberen te faciliteren, maar dat is het dan ook. Dit is een winkelgebied en dit winkelgebied bestaat uit ondernemers en de kunst zit hem in om de ondernemers juist te stimuleren dat ze ondernemers moeten zijn. Een uh, type ondernemer dat hier uh, veel voorkomt is de, de bruidsboutiekhouder. Want daar zijn er nogal wat van. Winkels waar je de kleding kunt kopen die je nodig hebt... als je op traditioneel Hindoestaanse of traditioneel Turkse wijze... je huwelijk wil laten voltrekken. Dat klopt. De Paul Krugelaan kent, zoals zoveel winkelgebieden, ook heel veel mode. Maar de bruidsmode, dat is toch echt iets wat gelijk de aandacht trekt. Door ook de hele bijzondere etalages en hele... Exotische kleding die je niet uh, in het normaal straatbeeld ziet van uh, de Haagse binnenstad. En die winkels die, uh, trekken klantdisi niet alleen uit uh, Den Haag en uit de omgeving... maar die komen van veel verder. Ja, de Paul Krugelaan en met name de bruidsmodezaken van zowel de Turkse en Indiaanse signatuur... trekken klanten eigenlijk uit heel Nederland. Okay. En uh, sommigen komen zelfs uit Frankrijk en Duitsland... Manisch Dixit hoorde u over de Paul Krugerlaan in Den Haag. Die laan is onderwerp van een serie deze week in het Radio 1-journaal. Iedere ochtend tussen half negen en negen. Mensen die aan het woord komen kunt u trouwens ook zien in een blog van Bart Kamphuis. Die vindt u op onze site nos.nl. Zo dadelijk na negen uur gaan we naar onze verslaggever in Oslo, Jessica van Spengen. Maar er was ook een emotionele dienst gister in de Noorse kerk aan de Westzeedijk in Rotterdam. Veel Nooren in Nederland zoeken elkaar op naar de schietpartij op het eilandje Uteuja en de aanslag op het regeringsgebouw in Oslo. Het dodental van die aanslagen staat inmiddels op 93. Verslaggever Victor Postuma van RTV Rijnmond was bij de kerkdienst. Meneer, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom bent u hier? Ik ben hier om mijn steun te betuigen aan de Noorse gemeenschap. Want u heeft iets met Noorwegen? Ik, uh, ik kom vaak op schepen waar Nooren werken. En daar heb ik altijd een goede verstandhouding mee. En uh, misschien kom ik een paar bekenden tegen. En die kan ik nog hard onder de riem steken. U denkt wel dat ze het heel moeilijk hebben op dit moment? En daarom ben ik ook hier. alle al een beetje zelf. Het, een van de ergste dingen is het verliezen van een kind. Ik heb zelf kinderen in dezelfde leeftijd En dan speek ik het meer aan. De dienst is afgelopen hier in de Noorse Zeemankerk. De mensen zitten aan de koffie en bespreken uiteraard de gebeurtenissen. Intussen loop ik even naar de kapel om daar met de dominee te spreken. Wat was het voor dienst? Was het een emotionele dienst vanochtend? Van mij was het wel Voor mij was het een hele sterke ervaring. Ik heb met dit, uh, met, met dit nieuws zeg maar, gewerkt sinds uh, vrijdag. En ik heb geprobeerd zeg maar, te begrijpen uh, al de pijn die hiervan uh, komt. Dan wordt er gezegd dat de dader een christen fundamentalist is. U bent zelf ook christelijk. Wat doet dat nieuws met u? De heer twanstein Maar ik denk dat is een hele moeilijke vraag. Maar ik zie dat hij een paar hele belangrijke dingen verkeerd heeft begrepen. En dat heb ik daar, daarover heb ik geprobeerd te praten in de dienst Dit is niet het christendom waarin u zich herkent. nee, überhaupt niet. Ik heb absoluut geen begrip voor het feit dat jonge mensen dood moeten gaan om, om je eigen standpunt te, te, te vertellen. eh toch? Ik ben Lars Einar Steinsley. Ik, uh, ik ben in Noor. Ik uh, kom uit uh, Trondheim in Noorwegen. En ik ben hier nu eens een jaar in, uh, in Rotterdam en in Nederland. En u heeft vanmorgen hier de kerkdienst bijgewoond. Uh, wat was het voor dienst? Ja, ik zou zeggen het was een hele emotionele dienst. Dit uh, is een hele andere uh, situatie. Ik snap het niet. Het, is gewoon, uh, het gaat niet. Had u gedacht dat dit ooit in zo rustige Noorwegen kon gebeuren? Uh, nee, uh, echt niet. En ook niet in Nederland. Uh, mijn eerste gedachte uh, toen, uh, toen ik de foto's uh, uh, zag uh, was dat dit, uh, dit, dit, was niet, uh, dit was een ander land dit was. Een, uh, ja, ik ben gewend dat het gebeurt, uh, plaats in de wereld, maar niet hier. Niet in onze deel van de wereld. Nee, en toch was dat het geval. Een van de bezoekers van de Noorse kerk in Rotterdam. De kerk is trouwens de komende dagen extra vaak open... voor mensen die daar steun willen zoeken. Na negen uur meer over in Noorwegen. We hebben contact met onze verslaggever in Oslo, Oslo, Jessica van Sprengen. En we kijken natuurlijk de dag in voor de Nooren... die vandaag een minuut stil te houden voor de slachtoffers van de aanslagen. En we kijken ook vooruit naar uh, het verschijnen van Hatice. Uh, de laatste... Van het Joegoslavië Tribunaal De criminele, die uh, verdachte van oorlogsmisdaden, die uh, werd gezocht voor het Joegoslavië Tribunaal, wordt vanmiddag voorgeleid. Wij spreken onze correspondent David Jan Godvoor vanuit Belgado.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 Voor experts kun je meer verwachten, ook tijdens de opruimfinale. Dit is Radio 1.